Meijer met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer gaat vandaag aankondigen dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Dat meldt de BBC. De Britse dagblad The Times schreef eerder deze week al dat Starmer dat van plan was. Maar volgens de krant stelde hij de bekendmaking uit tot na het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het VK afgelopen week. Trump is tegen het erkennen van de Palestijnse staat omdat hij vindt dat het een beloning voor Hamas zou zijn. Starmer zei in juli al dat hij overwoog om de Palestijnse staat te erkennen. Qatar wil dat Israël excuses aanbiedt voor de aanval op Hamas-leden... bijna twee weken geleden. Pas als die verontschuldigingen er komen... wil het land weer helpen bij onderhandelingen tussen Israël en Hamas... meldt de Amerikaanse nieuwsuit Axios. Bij de Israëlische aanvallen op de Qatarese hoofdstad Doha... kwamen vijf Hamas-leden en een Qatarese militair om het leven.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 Rusland is vanwege de invasie van Oekraïne al drie jaar geweerd van het Eurovisie Songfestival. Daarom organiseerde Moskou een eigen festival om toch weer in de spotlights te staan en zogenoemde traditionele waarden te promoten. Er deden 21 landen mee, zoals voormalige Sovjet-republieken en Golfstaten, maar ook verschillende landen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Volgend jaar is het festival in Saoedi-Arabië.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 Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid. En op de A10 bij de Koentunel ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANDW verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM jazz.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 Walk around with a horseshoe in club life, and rather than cross you, I'd rather kiss your you. Heelke Bruis met Taking a Chance on Love. Ik ga verder met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ik was op Nordsee Jazz uh, deze zomer en daar traden ze op. En zij uh, hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heette Second Time Around. En ze worden daarop vergezeld door, een, uh, door verschillende zangeressen. En ik heb het nummer klaarstaan. Dat heette Very Thought of You. Jazz Orchestra of het Concertgebouw.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 Die waren lang verdwenen, die arrangementen. Ze zijn in 2023 teruggevonden door het Nederlands Jazz Archief. En nu opnieuw opgenomen door het Noordzee... niet het Noordzee, maar het Jazz Orkestra van het Concertgebouw. Hans, jij bent ook gek van big bands ja, en, en, ja, ja, en orkesten. Zeker, zeker. Ja, zeker. Wat is het wat jou aantrekt in dit soort euh, muziek? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh, het is een, uhm, een soort van, van uh, trigger...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 Ja, je... dat gaat goed. Dus dat komt uh, echt zo mooi uit. Het, ja. is het, uh, album, het, heet, het album heet The Complete Birth of a Band. En ja. het nummer heet Mooning. Quincy ja. Jones. Ja.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 Het album dat ze gemaakt heden heet, heet, heet Voorzeker. En ik ga daar één nummer van draaien. Dat heet Archipelago. Ja.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 De Spanish Jazz Connection. En die bezetting, en daar heb ik even op gestudeerd, hè. Enrique Pedro, uh, tenor. Richard Bousiakievich. Uh, piano. Kerald Kams Bas. En, en, en Godzijdank <laughs> Makkelijk uit te spreken, Gijs Dijkhuizen, uh, drums. <laughs> dat is toch makkelijk. Maar wat gaan die spelen? En, en dat vind ik wel bijzonder.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 Buzikiewicz, en dat vermoedde de naam ook al, dat hij daar vandaan zou komen. Hij, is, hij heeft dus gespeeld met uh, Scott Hamilton en uh, Art Farmer en meer van dat soort uh, uh, uh, modale... Artiesten? Muzikanten, ja. Om het maar, <laughs> om het maar een beetje tot... Uh, tot uh, ja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 Edwin Conzilius, die hebben jaren uh, uh, niet met elkaar gespeeld. Ja. En, en dat tekent dan maar weer de, de professionaliteit van de, van de muzikanten. En dat is wel erg leuk om dat mee te maken en, uh, en daarnaar te kijken hoor. Dat ja, kan ik me goed voorstellen. Dat ja, ja jawas, jawas, jawas, heel, dat was heel erg was leuk. Zonder repetitie dit kunnen. Heel ja, bijzonder. Ja, ja, En dan hebben we 9 november. Mag het nog even? Ja, dat is zeker. Dan hebben we 9 november uh, Jan Menu.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 Louis Armstrong, altijd prima. Gaat hij nog een bijzonder thema doen of is dat nog niet bekend? Michael Varenkamp? Onder andere Louis Armstrong. Ja, daar komt hij nooit meer los van. Dat zal er ongetwijfeld tussen zitten. En 12 april Michel Tuinman, trombone. En...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 En we moeten eerst de kerst nog door. Uh, <laughs> ja. De herfst begint net. Ja, ja dus, precies, precies, precies. Dus we hebben een, uh, ik, ik vind dat we een... een uh... Maar ik ben natuurlijk subjectief als de Pieten. Maar ik vind dat we een mooi, mooi programma hebben. Ja, yes, het klinkt zeker goed. Ik uh, kom zeker uh, ja. een aantal keren kijken ja. en luisteren. Ja. Je had het al over Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Nou, ik had al, al eerder een nummer gedraaid van uh, hun nieuwe album The Second Time Around...